Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De VS heeft voor het eerst een dropping met hulpgoederen uitgevoerd boven Gaza. In totaal werden zo'n 38.000 maaltijden neergelaten. De dropping werd uitgevoerd met drie militaire vliegtuigen. De actie was gisteren aangekondigd door president Biden. Hij zei dat er onvoldoende noodhulp in Gaza aankomt en dat er levens op het spel staan. De VS wil nog meer van dit soort droppings uitvoeren. Andere landen deden dat al eerder.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 De Duitse regering staat onder druk om die kruisraketten aan Oekraïne te leveren. Maar bondskanselier Scholz wil dat per se niet. Hij noemt de publicatie van het gesprek zeer ernstig en wil opheldering. Bij een Israëlische droneaanval in het zuidwesten van Libanon zijn drie Hezbollah-strijders gedood. Ze zaten volgens de Libanese veiligheidsdiensten in een auto die onder vuur werd genomen. Een van de slachtoffers zou een wapentechnicus zijn geweest. Hezbollah zelf zegt dat het een Israëlisch militair hoofdkwartier heeft aangevallen op zo'n 15 kilometer van de grens. Of daarbij slachtoffers zijn gevallen is onduidelijk. De Italiaanse wielerkoers Bianche is gewonnen door Tadej Pogacar. De Sloveen won na een solo van ruim 80 kilometer. Twee jaar geleden won hij ook al in de Strade Bianche. De koers bij de vrouwen werd gewonnen door de Belgische wereldkampioen Lotte Kopecky. Het weer, vanavond en vannacht bewolkt met een matige zuidoostelijke wind. Op de meeste plaatsen vrijwel droog, alleen in Zeeland wat regen. Een minima van 807 graden. Ook morgen vrijwel droog, met in Zeeland kans op wat regen. Het wordt 10 tot 14 graden. Vanaf dinsdag overal droog en wat kouder. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ABB.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 ja. Je leeft nog steeds op vader. we zinken bij je dier Het is nog zeker niet de laatste We gaan nog lange niet naar huis Pas als de gaat kraaien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 Dit is nog zeker niet de laatste, want wij gaan door op morgen vroeg. Al is er in de hemel voor iedereen op bier, je leeft nog steeds op aarde, dan zingen wij je hier. Dit is nog zeker niet de laatste, we gaan nog langer niet naar huis. Maar zoals de hagel gaat kraaien, doen wij het dichtbij wel uit en zingen wij nog eentje laat. Het is nog zeker niet de laatste, want wij gaan door de volgende Al is er in de hemel voor iedereen opnieuw, je leeft nog steeds op aarde, dus drinken wij het hier. Het is nog zeker niet de laatste, we gaan nog langer niet naar huis. Pas als de hagel al kraaien, doen wij het bij uit en zingen wij nog.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 Alle dagen feest. Dus vandaag.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 Maar in je ogen een traan kom ik bij mij laat me in horen Wat heb ik ijdelijk misdaan. Maar wee die tranen uit je ogen en kijk me niet zo droevig aan. Want je zien huilen, nee, dat kan ik niet. Steeds een blij gezicht, nu is het een hoopje ellende dat hier vanavond voor me zit. Alleen omdat ik je daar even een beetje ruw heb toegeznauwd, maar blijf daarom niet langer treuren. Je weet toch dat ik van je hou? Want je zien halen mee, dat kan ik niet.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 ik slaap wel een loze nachten yeah. En ik wil back to the future Ik voel branden de plek van mijn voeten. Ik reis nacht de stad ligt te snurken Blikken voor ijzer in de stad voor met schurken Zo in mijn eentje, mijn visie is zuiver Zweet in mijn bed, ik wil lief in de buiten Mijn gedachten op mijn masterplan En ik dans met de duivel, dat geeft hoe ver ik ben Ogen volgen mij, net alsof ik in een film zit Vingers de die willen ze duiken, we zitten Klaar voor de actie, adrenaline kicks Verslaven, net alsof jij aan de heroïne zit De klopt ik door, tijd om te slapen Dan blijf ik maar gaan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 Tijd ik langzaam door, slapeloze nachten. De zon breekt langzaam door, mijn ogen reeds gesloten. Ik bedenk als ik slaap, wil ik even weg van al mijn dromen. de slapeloze nachten.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 Dat was toch zo bijzonder Je bent een wonder Een wereldwonder Op het hoogste niveau die jij voor niets en niemand onder Je bent bijzonder Mijn wereldwonder If is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 Snie dat's voor de le. Je bent Wat je voelt, ik sta aan je zijn En ik blijf sterk voor jou, dus blijf ook sterk voor mij Zoveel dagen, zoveel tranen, maar verdriet niet in verdriet Haal je sterk, wij doen dit samen, zolang jij mijn kracht nog ziet Zie ik nog meer kracht in jou, weet dat ik op jou vertrouw Ook al stort ik in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 I'm mm -hmm. <laughs>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 Deel. Ze zei echt dat ze mij wou Wil zij dan jou weer bij? Je kan mij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 Je kan maar bewaan, maar ze hoort op. 4,5. En in de ether op 106,9. Straks meer. 4FM. 4 4 4 maar nu eerst het NOS-nieuws van 6. .5.